In Leipzig is het begin van het einde van de DDR herdacht. Twintig jaar geleden moesten ordertroepen een demonstratie in Leipzig neerslaan... die daar elke maandagavond werd gehouden. Maar de opkomst was op 9 oktober 1989 zo massaal... dat de militairen schrokken en niets deden. In de weken daarna werden de betogingen in de DDR steeds massaler... wat leidde tot de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989... Bij de herdenking in Leipzig waren onder meer de Duitse president Horst Keuler en bondskanselier Angela Merkel aanwezig. In Brazilië heeft een voortvluchtige tv-presentator zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zou opdracht hebben gegeven om mensen te vermoorden. Volgens de politie om de kijkcijfers van zijn nieuwe programma op te krikken. Het viel de politie op dat medewerkers van het nieuwsprogramma eerder op de plek van de misdrijven waren dan agenten. Het weer vooral in het oosten en noordoosten regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien en een graad op 15. Dit was het NOS.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 langs, de entree is gratis Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van GFM Op tv, op radio en internet GFM Met nu, Toebak leeft Oké okay, everybody, rise and shine Time to get up Ja, kom maar aan het bed vandaan Welkom bij dit radioprogramma, het is even de acht uur. Toebak leeft op die radio vanuit het regenachtige Zandvoort. En ik leef amper, jij zit nou net zo eng te lachen. Ja. Want was die <laughs> film op de Vroom 1201. Oh, die... Nee, ja, dat ik... echt eng. Ja? Ja. Ik had een stukje over gelezen, dat de, de, de spanningsopbouw was echt uitstekend. Maar daarna, ja, een beetje voorspelbaar las ik. Maar het viel eh, toch nee, wel mee. Nee, het was helemaal niet voorspelbaar, want die man die zit in die kamer, op een gegeven moment heeft hij toch het idee dat hij gered wordt. Ja. En dan heeft hij weer een heel leven opgebouwd. Ja. En dan plotseling blijft hij toch weer in die kamer te zitten. Ach nee. En daarna, dan is het op een gegeven moment weer zo van... Uh, en dan is het uur om, want er gaat een wekker of zo. En na de hand van... Wilt u nog zo'n uur? Maar <laughs> ja, u, u, u, u kunt wel een snelle check-out doen. En dan hingen er een paar stroppen klaar en zo. En er lag al een graf gegraven en zo. Nou. Was echt, ik vond het echt een enge film, ja. Oeh. En dan zeker laat op de avond. Kon je slapen? Is de vraag dan? Uh, ja. ja. Nee, het was om half negen tot elf. Oh, Oké, okay, dan kan je al daarna nou nog even, even je, de, de Friese wind door je ja. haar laten ben Twaalf jaar en ouder. En ik had dus twee pubers bij me van dertien. En die lachten zich dus helemaal rot. En ik zat helemaal Voor uh, ja, Volgens mij, uh, die, die, die leeftijds uh, labeling werkt volgens mij niet. Dat moet gewoon, je moet emotioneel moet je, moet je getest worden, welke leeftijd je zit. We hebben op het werk hebben we ook zo'n zo cirkel weet je, om cliënten te, te testen. Wat voor, uh, Van, uh, waar sta je nou in? De, waar sta je nou en welke emotionele categorieën en uh, leeftijd. En dat soort dingen. En dan kom je soms echt een hele rare leeftijd uit. En wat is jouw leeftijd? Ja, twaalf of zo, weet je wel. Twaalf. <laughs> okay. Twaalf kan sommige films echt niet aan. How cute. Hey, ik heb ook al een hele goede gedachte. En krijg ik die prijs nu ook. Ik heb ook een gedachte, gewoon verband de, uh, het geloof aan uit de wereld. komt bij elkaar. En dan? Krijg je nu ook de Nobelprijs? Is dat alles? Nou ja, dat... Nou, dan, nou die gedachte ja, heeft iedereen wel, volgens mij. Ja, het is natuurlijk een misplaatste PR-stunt, vind ik zelf. Omdat Barack Obama natuurlijk de Nobelprijs heeft gekregen voor de vrede. Echt waar? Man heeft, ja, vooruitstrevende plannen... Ik hoor je me goed. Hij heeft plannen, maar nog niks uitgevoerd. Ja. Hij wil nog steeds wat legers hier naartoe sturen. Dat moet ja. nog steeds je, opgelost worden. Je nog gezien en hij nog? heeft nu de prijs op. He? Wat? En had je nog gezien hoe ze een stukje was dat ze hem zaten na te doen bij een bepaald programma? Nee? Het was, dat liet ze volgens mij zien bij de Wereldrijd door of zo. Dat was dan een sketch. Ja. En van: uh, Weet je nog dat je die plan had? is ook niet. En overal van... not done, not done, not done. <laughs> dat is heel leuk. Maar wanneer heeft hij die gewonnen? Ik Het is helemaal nieuw voor mij. Ja, het is helemaal Oh, het is dus overal in de kranten geweest. Iedereen heeft zijn mening erover gehad. dat Ja, sommige tegenstanders van Barack Obama... hebben zo Jeetje, wat is dit nou voor raars? En Barack Obama had ook zoiets van... Volgens mij hoor ik niet helemaal in het rijtje thuis van winnaars van, uh, nee. van die prijs hoor. Nee, maar ik bedoel het is ook wel lekker makkelijk. Je wordt president dus je krijgt een Nobelprijs. Nou nee, nee. hij is natuurlijk wel de, de, de, de, ja, de meest ja, vrijstrevende president. president. De eerste presi ja. zwarte president. Hij ja. heeft gigantische ideeën, maar nog niks gedaan. Hij heeft nog niks concreets klaargespeeld. Nee. Hij praat maar en hij praat maar. En dat is ook heel goed, want het leven bestaat uit communiceren, communiceren. Maar daarna moeten er ook plannen komen. En ja, hij is de enige eerste man die gewoon een prijs wint... Alleen om zijn ideeën en niet omdat hij iets klaar heeft gespeeld. Ideeën en huidskleur. Nou, makkelijk hoor. Ja, ik, dus... ga, ik, ga, ik ga gewoon een paar zonnebanken nemen. Heb ik er ook één? Ja, ik denk weer dat het met kleur te maken heeft. Ja, dat is positieve discriminatie. Ze zijn gewoon een dit. beetje in Noorwegen <laughs> zijn ze waanzinnig jaloers op de huidskleur van hem. Ja, in Noorwegen ja. is het ook altijd koud en ellendig. krijg je nooit een zon'kleurtje of nooit een. Ja, uh... maar dan moet je onder zo'n lichtbak gaan zitten. Als ze er nou gewoon uv, uh, UV straling erbij doen, nou, dan worden het allemaal barakjes. Ja, het is zo jammer. Die man is goed bezig en krijgt hij nou die prijs? Volgens mij is het ook een beetje om hem te pesten gewoon. Weet ja, je wel? Om hem uit te dagen. vandaar moet je ook wat gaan doen ook. Ja, kom nou op, man. <laughs> en verder natuurlijk uh, nog meer berichtgeving hier in het radioprogramma. Is er? Ja, ik zit even te denken wat ik even plaat op plaat heb gezet. Pop, natuurlijk. Never get enough. Reverberates. You're looking for a reason. But nothing but scraps of food in the period of the season. All I want is to wrap you. I can get enough for you. Krijgen pop. Het is van die lekkere, vrolijke popmuziek met af en toe een gitaar. solootje Never get enough of your love. Dus daspop. Op de zaterdagmorgen. Wat ik nog even wilde toe toelicht is dat die Barack Obama. Hij krijgt iets van een miljoen dollar. Dat gaat hij aan een goede doelen geven. Dus dat, dat is mooi. Dan neem je ook weer afstand van de prijs zou je denken dan. Nou, dat hoort er ook wel weer bij natuurlijk. Oké, okay, nog meer dingen in de krant onder andere. Ja, ik hoor net al een beetje op een nieuws. Mensen zijn omgekomen in een Amerikaanse zwetenhut. Twee uh, mensen zijn, uh, ja, zijn onwel geworden en zijn naar het ziekenhuis gegaan. En uh, dat gebeurde in de Amerikaanse stad uh, Arizona. Ze weten nog niet hoe het nou precies is gekomen. Ze hebben allerlei onderzoeken gedaan. Maar ja, en die mensen, het was niet zomaar een zwetenhutje dat ze zelf achter in de tuin hadden gezet. Het was een heel duur puuroord Daar betaalde ze iets van 6000 euro of 6.000 nou ja, dollar zou het wel geweest zijn daar in Amerika om daar een weekend te verblijven dat is dan een leuk einde een ja, duur maar einde ook stond ook bij dat ze bijzondere ervaringen konden beleven en die techniek is van de Indianen afgekeken. Maar nou, dat is even wel heel bijzonder als je niet meer wakker wordt. Oh, dat, oh, dat zie ik wel echt zo'n Indianentent is dat? Ja, ja met echt met allemaal van die plagen en zo erop. Dus geen echte sauna. Dus ik kan me ook voorstellen, als je blijft water erop gooien op die uh, hete stenen. Ja. en het is uh, dus echt dicht, weet je, want met aarde. dan op een gegeven moment is gewoon, het gewoon. er meer dan 50 in of zo. Ah. En dan denk ik nou, op een gegeven moment de zuurstof is gewoon op. Ja. Logisch. Ja. Op zoek naar de grens. En ja. het is allemaal goed voor het lichaam. Ja. En daarna gaan we even naar de. Hebben we McDonald's ook? De geesteshemelen. Ja, het, het, het, rare dingen zijn dat. Maar ja. Ja. maar ja, ik krijg ook weer een beetje een Jomanda-gevoel erbij. Van nee, je moet blijven piano spelen en gras eten. Dan gaat die tumor vanzelf weg. Piano ooit en gras eten. Ja, dat was een, toen toch ook een kuur. Ja, niet specifiek van Jomanda, maar van nee? iemand die ook. Uh, een tumor had of zo, die, uh, oh, die moest kennelijk? dan in de vrije natuur blijven piano spelen, want dat was goed en dan werd je lichaam uh, rustig van en zo. Okay. Gewoon blijven doen. Hè? Blijven piano ja. spelen en gras eten. hè Ja, elke, dat was heel gezond allemaal ja, ja, ja, precies, maar dat had je voor die tijd moeten doen. Als iedereen ja. er helemaal in zit, zit hij erin. Ja. Er is een uh, vrouw die heeft na een hartinfarct, heeft ze uh, in het Academisch Ziekenhuis uh, in Erlangen in Duitsland, heeft ze dus een baby gekregen. Maar het mooie is dus wel. Die, uh, die vrouw lag... Nou ja, mooi. Het is niet mooi. Maar die vrouw lag wel in een coma. Oh! Maar ze had dus een hartinfarct. Dus ik denk haast wel dat ze klinisch dood was. En, uh, maar het is anderhalf jaar geleden. Het staat nu helemaal in het nieuws. En uh, ja, het ziekenhuis heeft het gewoon een beetje, beetje geheim gehouden... om een, om een politiek uh, debat te vermijden... en de betrokkenen te beschermen. En het ziekenhuis wil dus op 14 oktober... meer informatie verstrekken. Dat is maandag, neem ik aan. Kijk, 10, 11 woensdag of zo, Ja. Yeah. Dus uh, dan gaan we horen hoe het precies zit... Maar het is al eerder gebeurd, in 1992 is er ook al een zwangere hersendode vrouw geweest. Die hadden ze dus ook nog in leven gelaten. En die heeft toen na 40 dagen een miskraam gekregen, toch? En toen was de toenmalige minister, dat vind ik wel nieuws, van, voor vrouwenzaken, was Angela Merkel. Die sprak toen de stijds over een geval van dat het wel een beetje in het grensgebied was van wat medisch mogelijk en ethisch aanvaardbaar is. Dus ja, het is wel de vraag... Of uh, ja, kan dit of kan het niet, hè? Yeah. Ik, vind het, ik vind het wel moeilijk, hoor. Ja, het is voor de, de ja, man. Als ze nog een man heeft, dan is dat natuurlijk wel mooi. Dan heeft hij nog iets van haar. Ja. Maar, ja, het is wel een beetje... Heen. Arne een beetje Merkel. Een Angela Merkel. Oh, dat, dit... is, uh, dat is toch de Bondspremier? Ja, de precies. ik denk dan? ja ja, ja. Zij heeft ook, ja Ze heeft ook zo'n plaatje die, uh, die ze gebruikt bij, uh, nou, bij haar aanwezigheid, bij speeches. Voice. Dat is dan Eentje uh, van de Rolling Stones. Alleen het grappige is, als je naar de tekst luistert van Eentje. Oh. We've got no money. Oh, oh, en ja. ze zingt meer van dat, meer van dat soort teksten. Ik van, volgens mij, kan ik kan het plaatje beter niet nemen, want het uh, is niet echt positief. Het is een dit. heel treurig plaatje is het gewoon een heel treurig plaatje gewoon. Dus, Let's say goodbye. Oké, dat is afscheid. Ja, dus ik weet niet wat de bedoeling is, maar Duitsland staat op de rand van het financiële ronddans, ja. Zit Ik dus sta wel het moment volgens mij. Vizer <laughs> heeft een nieuwe single uit en uh, het heet I Want You If You Wondering. I'm sick. If you're wondering, zo so heet de nieuwe single. En deze plaat is natuurlijk Arctic Monkeys. Het heet de Cornerstones. Dat is dan weer een plaat voor de SGP, denk ik, die ze dan graag draaien bij, uh, bij alleen meetings. Want de hoeksteen, is, is gezien, is de hoeksteen van de, van de... maatschappij. Zoiets. Ja, toch? Ja, ik vind voel het moeilijk. Je, voel je niet zo'n hoeksteen dan? Ik voel me niet zo'n hoeksteen. Ja, ik heb wel een steen om mijn nek al jaren. maar uh, ja, de, de <laughs> Je voelt je meer die molensteen, Ik voel wel, me die, die molensteen. twee waar je tussen uitgeperst wordt. Zo. Ja. Ja. Ach, ja, ach. Van alle kanten. Kinderen trekken aan je, vrouw trekt aan je. Nou, je kent het verhaal natuurlijk wel. Je baas trekt aan je. En, nee, dat... en, en, en jij dan? Waar ja, ben je nou in het leven? Het. het is vreselijk. Hoofde bladerdeeg Henke Bolten. Uh, van uh, Smilde bakkerij, bakkerie, moet ik zeggen, bakkerie uit Ede Loopt met trots op kop Wat een vers gebakken, zo zei ze broodje oh, Jeetje, lekker. Op, op kop, ho, hoezo is hij groot Hij is heel groot Hij is 30 meter lang En hij uh, komt in het uh, Guinness Book of Records Is het langste broodje ter wereld En dat stond eerst op, uh, op Niet op naam, maar dat stond eerst op 2 meter dus het wordt even flink. Ja, ik vind. Waarom nou gelijk 30? Nou, daar kon je bijna niet meer over. Hey, maak het een van vier. Volgend jaar weer. Uh... Die Nederlanders weten zich altijd weer erg belangrijk te maken ja. met al die dingen. Maar goed, het, het komt in het kennisboek. Of wordt straks gemeten, natuurlijk. Vanmiddag in Wageningen wordt, uh, wordt de meetlat ernaast gelegd. En hij is ook 25% minder vet. Maar als je hem helemaal opeet, dan maakt dat niet uit, natuurlijk. Nee, minder is ook. <laughs> er zit zout, Minder zout in en. Uh, Minder calorieën en ook nog gaat de opbrengst, want hij wordt geveild, hij wordt in stukken gehakt. En hij wordt geveild en dan de opbrengst gaat kinderdiabetisch uh, kokcafé. Kokcafé? Uh, uh, kokcafé, ja maar, uh, kok. Hoe, maar dat uh, per se uh, okay. hoe breed is hij? Kan je nog wel, als je een stukje hebt, als ze gewoon zo'n zijse in je hand houden? Of is hij ook echt 30 centimeter breed of zo? Hij, hij is heel lang en heel dun. Heel dun. Ah, Heel dun. Ja, dat vind ik ook wat minder. Ja. Oké. Okay. Goed, uh, ik had nog een berichtje dat uh, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, de NASA... Ja. ...heeft gisteren een spectaculaire actie uitgevoerd. Ja, ik ja. heb wel wat met NASA en zo, want ik vind ja. het allemaal wel spannend. Ja, oké. Okay. Een draagraket en een sonde. ze werden op het oppervlak van de maan afgeschoten. En in die stofwolken, die de inslag van de draagraket veroorzaakten... ...hopen wetenschappers sporen van water en ijs te vinden... En die zijn natuurlijk van levensbelang voor de eventuele kolonisatie van de maan. Dus ja. ze zijn toch eigenlijk al een beetje aan het heien en zo. En aan het klaarmaken ja, ja, ja. om die woningen te gaan maken. En het lijkt me geweldig om, dat er gewoon een maantje op de maan ga. 10.000 kilometer per uur uh, had hij de inslag, ging de raket. En dan zag je de beelden van op het nieuws. En dan denk je, oh, er komt nu stofwolk. Er uh, komt nu een stof? nu dan toch? Oh nee, het is al afgelopen. Het is echt minuscuul stofwolkje was het. Oh. Maar ze hebben nog wel geloof ik, ze hebben wel de juiste data binnengekregen om meting te kunnen doen. En ze hadden verwacht binnen een uren al uitslag te hebben. Maar dat viel toch een beetje tegen. Ze zijn toch wat langer aan het rekenen. Oké. Okay. Dus maar uh... het is natuurlijk fantastisch om daar te wonen op die maan, uh, echtelijke ruzies, die, die, die worden met praten opgelost Want je kan natuurlijk wel een servies naar iemand's hoofd gooien Maar het ja. komt niet aan Het duurt heel lang voordat hij tegen je op te buiten komt Dus ondertussen komt denk je al van waar ben ik nou toch mee bezig <laughs> je, je gaat daardoor automatisch tot tien tellen Van is hij er nou nog niet? Nee Ik wil die kop van jou eraf werpen met deze als rode Maar dat lukt niet Jee, ja, elkaar slaan, daar ben ik ook niet <laughs> schierig naar hoe dat gaat Of het dat uh, een beetje <laughs> ja, of het dan dat aankomt Geef iemand een tik en die, die drijft gewoon een stukje verder ja, oh, Dat maakt wel SM, maar zo weer heel spannend allemaal. Daar. Oh, okay, ja, kijk, ja kijk. Sorry, daar het, gaat mij even verdorven geest. Daar, daar komen mooie vakanties van. Oh. Een speciale SM-vakantie naar de maan. Bondage. De even serieus doen we het. Ik ga je heel ver weg hangen. Ja. <laughs> het, het, het, het, ja, het is wel een begin van iets moois. Want als daar water is, dan kunnen we daar echt wonen. En dan kunnen we daar vandaan, kunnen we weer tanken om door te gaan naar Mars. Ja. Want dan hoeven we niet door die dampkring. Ja. Want door die dampkring, dat kost zoveel energie en zoveel geld. Want die we blijven Nederlanders. Dus als je nu gewoon iemand duwt, van ik, ik vind je stom. En dan drijft hij gewoon helemaal weg. Dan gaat hij vanzelf, <laughs> komt hij bij Mars aan. Ja. Ja. ja. ja. ja. Dan, en van dan de... krijg je het crown control to major, Tom. Ik had vorige ja. week ook al verteld dat ik bij uh, Govert Schilling was geweest. Ja, had je verteld En die had, sowieso uh, had hij aandacht voor de, de, nee, de telescoop. Want die bestaat dit jaar 400 jaar. En er was een Nederlander die... Uh, Lipperhey uit Middelburg, die heeft toen uh, van Brilgaas een, zeg maar, een telescoop gemaakt. En die kon toen drie keer uh, vergroten. En Galileo Galilei, Galilei. Nou ja, ik had die twee naam ontvangen. Galileo Galilei. Ja, dat was, Zoals, dat was he? het, ja, klopt. Ja, ja. Die uh, had daar uh, uh, weet van gekregen van dat er iets was waardoor je iets kon vergroten. Dat, ja. is, dat wil ik ook. Toen is hij zelf gaan experimenteren en uiteindelijk kon hij twintig keer iets vergroten. En toen heeft hij zeg maar die kijker. Eerst geprobeerd te verslijten aan allerlei soldaten. Toen dacht je van: hey, die soldaten kunnen elkaar dan eerder, eerder maar zien. ik denk dan weer dat een man zo'n kijker aan zijn vrouw geeft. en dan zegt: hij, Vind je niet dat ik een hele grote heb? Ja, dat zou ook ja, nog kunnen. Ook, kijk maar uiteindelijk dacht hij van: Nou, weet je wat, ik kan hem veel beter omhoog richten. en kijken hoe wij nou in de ruimte zitten. Want ik geloof er niks van dat alles om daarheen draait. En uiteindelijk, ja. Was dat een compleet onbekend terrein en daar heeft hij heel veel dingen ontdekt? Een deceptie en, uh, was het. Dat, dat, dat is verdomd, het is nog waar ook. Ja. Alles draait niet op ons, het draait om de zon. Dus dat is wel leuk. En nu zijn ze momenteel bezig met een telescoop te bouwen van 42 meter doorsnee Ja, want die, die, die Hubble hè? De, ja? in Amerika, dat is, dat is de grootste van de wereld, geloof ik. Hè? Ja, die hangt in de ruimte. Ja, maar daar staat toch ook een telescoop op? Of een ja, dat is de, de Hubble-telescoop. Ja, ja. Die, oh, die, die hangt in de ruimte. Die ik dacht dat ruimte. die ergens in de in een enorme vlakte stond. En dat die dan, uh... nee, nee, nee, die hangt in de ruimte. Ah. Dus dat, uh... Gaaf, ja. hè? Ja, ik vind het altijd wel heel erg boeiend, al, ja. dit soort dingen. Oké, okay, uh, muziek. Staat hier een plaatje? Nee, andere kant. Oh. Ook niet. Ik heb er geen plaat klaargezet. Nou ja, Zie je dat? We, we dat is echt ik gewoon gênant gewoon. We moeten door, sorry. Geen muziek vandaag. Ja, de, de bejaard, Het is vandaag, dat is trouwens wel heel leuk, het is vandaag een hele speciale dag. En uh, het landelijke platform Roze 50 Plus werkt aan een kenmerk voor homohuizen. Maar uh, het is dus zo dat bejaarden staan morgen centraal op de Nederlandse coming-out-dag. Morgen. Dus morgen kan je dus, als je echt denkt van nou, ja, schat, ik vind jou wel leuk, maar eigenlijk vind ik de buurman leuker. Dan kan je morgen uitkomen. Want uh, op 11 oktober wordt overal ter wereld stilgestaan bij de belemmeringen die homoseksuele, lesbiennes, biseksuele en transgenders ondervinden. bij het uitkomen voor zijn of haar seksuele geaardheid. En volgens uh, het Landelijk Platform houden veel roze ouderen ook een seksuele voorkeur geheim, zeker in bejaardenhuizen. En daarom werkt het platform dus uh, uh, mee aan het ontwikkelen van een homovriendelijk certificaat voor verzorgingshuizen. Puh. Nou, dat is toch wel leuk. En uh, in, Nij in Nijmegen is dit jaar een eerste pilot gehouden met zo'n certificaat. En de eerste ervaringen zijn zeer positief. En het voorstel voor de landelijke invoering van zo'n keurmerk ligt dus nu bij de woordvoerders van de Tweede Kamerfracties. En het parlement praat dus begin november over homo-emancipatie. Nou, Ik ben goed. heel benieuwd hoe dat gaat, want we hebben natuurlijk best wel... Uh, een behoorlijke christelijke poot in de politiek, hè? Met, uh, ja, ja hij was het ja. André Rouvoet? Ja, en, en, en onze eigen Jan Peter en zo. Maar uh, ja, ik vind, ik vind, we staan toch wel weer een beetje voorop Wij Hollanders. Maar dit en de land, de, de landelijke coming-out dag. Ik vind het wel mooi. Ik zag gisteren <laughs> nog een uh, stukje over die uh, dark rooms. Vooral, ook vooral voor uh, homoseksuele mensen en uh, mannen. En. Uh, het zijn ook niet gewoon mensen, je hebt gelijk. En ja. uh, dat, dat, een van die uh, twee vrouwen die normaal altijd schoonmaakt, weet je wel. Oh, ja, die ging dan, even ja. langs in zijn darkroom en ging even kijken hoe, of ze wel echt goed schoon waren. En het viel allemaal mee. Je zou denken dat je regelmatig uitgeleid, maar het was toch nog redelijk schoon allemaal. Het <tie> <tie> was toch wel een positieve druk. Het is zaterdag een tijd voor de hockey. Myself, I can't afford to be This is small town music This is big town music He's ahead of his time, you know But he can't use it If only he could prove it Well, tomorrow Hockey and Tomorrow is just a song away. Nou, ik vind het wel meevallen. Zo snel gaat het allemaal niet. Alhoewel... Oh jee, houd het vol nog? Het gaat niet. Het gaat allemaal toch... Ja, het gaat toch wel wat sneller. En het schijnt dat uh, het uiteindelijk de wereld langzamer gaat draaien, had ik gehoord. Oh. Mijkt heb ik het nou goed gezegd of heb ik nou... Nou, ik moet voor voor maar zeggen bellen. Duurt een dat duurt de dag langer. Natuurlijk, duurt de dag langer. Dag... Ja. Nou, ik ga gewoon nog even bellen, want ik wil weten wat ik, natuurlijk of ik het wel juist heb. Maar het, het schijnt in geweld te veranderen, de snelheid van de aarde waardoor dus ook wij een langere dag hebben. Of een kortere dag. Nou, als de aarde langzamer draait, dan duurt het langer. Ja. voor de zon opkomt en voordat de zon ondergaat. Het lijkt me dat een dag dan misschien wel 26 uur duurt. Ja, ik had wel zo'n idee dat het dat die langzaam langzamer Het wordt ouder, dus dan lijkt me dat hij niet sneller gaat. Maar wat gaan we dan in die extra uren doen? Uh, want dan hou je gewoon je normale 40-uurige werkweek? Ja. Ja, precies, en, ja. In, je hebt dus meer vrij. Een jaar duurt langer. Maar dat heb, je hebt het niet in de gaten, denk ik. Uh, nou, Kijk, alleen qua tijd. Misschien van, nou, iedereen is wat uitgeruster. Je hebt langere nachten. Maar je woont wel minder langer. Je woont niet, zeg maar, meer 67. Dat red je niet meer uiteindelijk dan. Nee, nee, dat zou kunnen. Dus je moet je hele leven dan toch wel, eigenlijk wel werken. Ik denk dat ze daarmee die overleg van, van 65 naar 67 wel rekening mee moeten houden. De aarde langzamer gaat draaien, dus Dus eigenlijk leven je veel meer jaren in van ja, vrijheid. Ja, ja. Maar... Ik denk dat je misschien toch wel weer langer leeft Omdat je dan meer tijd hebt En ja? dat je daardoor uh, meer, minder stressvol bent En dat je daardoor je uh, gewone leven verlengt wel Ja, misschien wel Meer kwantiteit maar, uh, hoe, hoeveel, hoeveel uh, langzamer gaat de ja, dat, rijden? Of is het drie omwentelingen zo. <laughs> drie dat jij dan weer veel spannend zit te doen? Nou, we hebben nu af en toe een seconde over natuurlijk dus, wow, dat zal, dat, ja. dus dat pikt al lekker aan, elk jaar een seconde. Misschien over tien jaar is het dan vijf seconden. Dus reken uit. Nou, dat loopt toch aardig op zo, hè? Poeh, hè? Hey. Poeh, hey. Misschien wel een minuut in je leven. Nou, nee, dit is iedere, doe je voordeel mee. Iedere vier, jaar, nee, iedere vier jaar heb je een hele dag extra, natuurlijk. Hè? Dat is die 29 februari. Wat een, ja, dat is wel wat sneller rekenen bij jou weer. Ja. Nog wat nieuws uit de regio winkel, uh, Winkelcentrum Heemsteden viert feest in het weekend van 10 en 11 oktober. Dat is. Jawel, dit, dit weekend. de afsluiting. Ja, Heemstede. Ter afsluiting van de eerste fase van de herinrichting. Diverse winkeliers zullen op zaterdag 10 oktober tussen 12 en 5 uur een etalage tot leven brengen. Zoals met bodypainting bij uh, verfhandel van Rey, Tot het voorlezen bij boekhandel Blokker. Voor de kinderen tot en met 16 jaar is er die dag een wedstrijd. Gooi me weer wat de natuur in. Natuurlijk, weer een stukje plastic omhoog. En om 12 uur starten tegen. Dat start uh, bij de slagerij van Hof. En rond 15 uur. Uh, Zullen dan, oh dan gaan de blonnen de lucht in. En morgen ook? En? Uh, het morgen, hele weekend? Het hele weekend is daar uh, iets te doen in het winkelcentrum Heemstede. Omdat al die winkels zijn veranderd en ook omdat. Is het ook, heeft het ook niet te maken met reclameborden die aangepakt zijn? Omdat het zo'n zo wildgroei aan uh, oh, neonverlichting was. Dat, dat was zou, daar volgens ja, mij. Dat zou ja. heel goed kunnen. Maar uh, mensen in, uh, in Haarlem en zo moeten ook wel een beetje op gaan letten. Want. Uh, er schijnen nep-schoorsteenvegers uh, daar te zijn. Dus uh, let op, ze zijn zwart. Ze hebben gebloemde en gestreefde broeken aan. en, uh, en een veer op een hoed. Ja, Oh ja? <laughs> oh, nee, nee, nee, dat zijn ze niet. Maar het had zomaar gekund natuurlijk. Ja. Vandaag, ik ben schoorsteenveger. <laughs> maar uh, met name bij oudere Haarlemers worden de diensten aangeboden. Dus door nep-schoorsteenvegers. Ja, je ziet natuurlijk niet dat ze nep zijn. Maar ze doen hun werkers niet goed. en vragen veel te veel geld. En een van hun slachtoffers is een 86-jarige vrouw in Noor Haarlem Noord. Die moest 1000 euro betalen. En de 88-jarige man was 600 euro kwijt. En ook is later in zijn woning ingebroken. Dus de politie adviseert altijd eerst prijsopgaven te vragen. Overleggen met familie, vrienden of buren. Nou, ik krijg hier een beetje dat gevoel bij wat je vroeger had met die zigeuners die je messen gingen slijpen. Oh ja. Nou, had je toen ook van die toestand dat iemand een messen liet slijpen en dan was het gewoon 10.000 euro. Ja, dan namen ze je messen mee en dan kreeg je je messen pas terug. Echt die messen die je van je oma had gekregen, oh, die waren zo bijzonder. Ja, maar dan werden ze gelijk helemaal scherp en hiel ze tegen je keel. Dus ja. Als je nou niet betaalt, dan gaat ja. je keel eraf. Leuk, ik, die, leuk die, gezellig die lui aan de deur, maar uh, uh, ja, ik doe het veel, veel liever via internet. Even heel belangrijk nieuws, een bewoner van Heemstede is naast zich op zoek naar een gouden slavenarmband. Uh, van haar voorvader, denk ik. Ze is uh, deze uh, omstreeks dinsdag verloren aan de Jan van Gooienstraat. Waarschijnlijk toen ze uh, haar uh, auto aan het parkeren was. En uh, de sierade heeft hoge symbolische waarde. Uh, voor de bewoonster en is, is, uh, is niet gegraveerd. Oh, Dat is moeilijk. Okay. Wil, je hem, uh, wil je hem echt terugbrengen? Dat je denkt, ik ben zo'n eerlijke vinder. Bel dan even 023-511-2464. Uh, of gewoon even naar de redactie van Heemsteedse kranten. Dan komt het ook allemaal goed. Een slavenarmband, weet je. Er zit een hele lange ketting aan. En aan de andere kant zit weer zo'n armband. En dan zitten ze aan elkaar vast. Okay. Nou goed. Er is vanmiddag... Uh, vanaf 1 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Tollenstraat. Een informatiemiddag. Tijdens die middag is er in de aula van het Uitswaartscentrum. voorlichting over uitvaartverzorging... en bo bovengronds begraven. En er is een rondwandeling langs historische graven. En tevens vindt er een onthulling plaats van een gedenksteen uit de Tweede Wereldoorlog. Rond half zes is de middag afgesloten. Ik wil nog een extra, extra publiekstrekker. Nou. En mijn collega Corine van Minden zal het orgel gaan bespelen. Dus uh, in de, wat ik een beetje jammer vond. Ik had, uh, ik had nog een mailtje gestuurd naar de, de, de begrafenis. de uh, uh, ondernemer. Ik had nog zo van: ja, het is nu wel bijna Halloween, kunnen we het niet combineren? Van, dan heb je genoeg pompoenen, maar dat zag je niet zo zitten. Oh. En ik had zelf zo van: nou, dat lijkt me toch wel grappig. Ja. Weet ja. je, dat, dat degene die bij de deur, dat er dan zo'n hek staat of zo, weet je? Maar dat, uh, dat, uh, nee, ik moet toch wel helemaal koosje Oké, okay, nou. Nah. Dus Het is goed spannend, helaas. Gewoon zakelijk. Uh, straks in twee uur meer van die berichten. Eerst Black Kids, Hurricane Jane. Ja. Drug. What's no regard for form? You're such a brute. You had a ready elbow for the guests' hate. You just don't know you had me 'cause you thought I was cute. Yes, I'm sure you're right. Yeah, I'm sure you're right. Yes, I'm sure you're right. But we could spend the night together. Even with all my friends, you tell me God my heart how much it hurt No doubt you hurt my feelings and it's a given I'll be kneeling But I'm telling myself That it's gonna be worth it Yeah alone at home. Dat is een beetje de strek van deze plaat. Dramatisch. Nou ja, het is niet echt dat je denkt van jezus wat schokkend. Maar er kan een jeugdige zomer zo mooi zitten. Hè? Al je vrienden gebeld. Zit je thuis bevrijdend. Nou, heb ik je hier nou uitgeleefd? Vond ik zwaar tegen. Black Kids maakt een plaat over een hurricane. Jane, het is kwart voor negen in het uh, regenachtige Zandvoort. Hoe is bij jou thuis? Heb jij wel zon? Niet? Nee. Nee, nee. hetzelfde. Ja, I'm het is... Ik weet ook niet hoe dat komt. Nou, even verontrustende berichten in de krant. In de uh, Telegraaf vandaag lees ik iets over paddenstoelen. De groene knolamiet is een heel gevaarlijke jongen. Dat zegt een uh, hoogleraar plantenfysiologie. Professor Kuiper, hij is van de Groningse Haren. En uh, hij weet alles over paddenstoelen. Maar hij zegt, toch kan je je wel eens vergissen. Want onder andere inwoners van de, de, de Groningse Zoutkamp wist ook alles over paddenstoelen. Hij heeft toen een uh, paddenstoel gegeten. En een halverwege dacht dachten, ik, ik voel beetje, een beetje naar, hoor. Ik een beetje misselijk. Ik ben een beetje misselijk. En toen werd ze opgenomen in het ziekenhuis. En toen bleek dus dat, uh, dat ze een verkeerd soort had genuttigd. Ze dacht oh. gewoon dat ze een lekkere grote champignon had uh, gepakt. Maar het was toch een, uh, waarschijnlijk een uh, knolamiet. Ja, dat. Uh, lijkt dus op een champignon? Nou, ja, wel een grote. Een beetje een grote champignon. Ja, ja. als ik zo de foto zie, denk ik. Is dat, als dat een knolamiet is, dan zie ik zelf wel dat dat geen champignon is. Maar... Ik kan maar vergissen. Maar als je die eten, gaat je lever kapot. Oh. En dan staat alles, slaat dan vast. En, dan en Diegene het... die dat had, die moet nu op de levertransplantatie liggen. Die lezen. is dood al. Oh. Is hij dood? Die is dood, die hebben ze al weggedaan. Wow. Ja. Nou, die heeft zelf he? al nu paddencellen opgroeien, waarschijnlijk als oh. ze in de grond is ze gestopt. Ja. En verder is ook een, een geleden een Chinees jongetje. Uh, op het uh, UMCG gebracht. En die, had, uh, uh, die was samen met de Chinese. In, in de Chinese reisvelden. Dat was niet in Nederland, dat was in het buitenland. En die was daar lekker met, de, met zijn oma aan het werk. Wat doen ze ook, Die jongens werken daar op jongeren. Ja, en die oma dacht: Oh, hier kijk, lekker paddenstoeltje. Neem deze maar. En toen zaten ze lekker te smeken. Want toen ging een jongetje ook dood. Want die oma had er ook een hoop verstand op Werd verteld, maar had zich ook vergist. Ja, vergissen is menselijk. Dus nu zitten ze te denken, vooral omdat ja, de scholen gaan nog wel eens vaak het bos in, dat ze toch wat meer moeten voorlichten. Want die paddenstoelen groeien overal. Het is ja, echt schandalig nou, dat ze overal allemaal groeien. Maar, ja, maar ja, ik heb ook eigenlijk nooit uh, het idee gehad van, goh, ik ga eens paddenstoelen zoeken om ze op te eten, want dat is okay. gevaarlijk. Maar ik ken dus iemand en die, uh, die gaat uh, uh, dan in de oktober naar Polen. Ja? En die gaan inderdaad met families gaan ze hele paddenstoelen middagen houden. dan gaan ze van alles plukken en dan gaan ze lekker opeten en doen. Ja. En dan van... Ja. Als ik niks meer hoor, ja, dan moet ik een andere hulp in de huishouding zoeken. Hoe komen ze op het idee ook gewoon om iets uit te Dat, uit dat uit is familietraditie dan, om in het najaar met z'n allen lekker paddenstoelen. En dan gaan ze heerlijke soepen maken en weet ik veel wat allemaal. Heerlijk. Mm, dus het is dé manier om iemand uh, van kant te maken ook, hè? Ja. Dat ja. je zegt. ja, vergissing, sorry. Ja. Ja. Ik dacht toch echt dat het die andere was, maar ja. Nee, nee, hebben gewoon een keer zo'n uh, zwarte schaap van de familie nemen je mee. Dan denk je, nou, nou ben ik wel eens een keer klaar maar, met Maar hem. ik denk wel dat ze misschien dan wel lekker smaken, alleen het effect daarna ik kan ja, me maar niks meer ja, voorstellen. Ik van die champions, als je champion eet, zoals je gebakken, je denkt nou redelijk. Maar ik zou er nou echt niet, ik zou hem niet in borst uh, zou nee. ik hem pakken zo, hoor. Nee, maar ja, het, dan het, van het van anders wel van de die borst pakken, maar niet zo'n paddenstoel. Ja, maar ja, je hebt ook dan die, de gewone padden. waar je dus uh, die geestverruimende paddo's... Ja. Denk van ja, dat, dat zijn eigenlijk voorbodes ook van, van giftige paddenstoelen. Dus als je dan even die uh, die hebt die dan. Uh, nog sterker zijn, ja, daar kan je dus inderdaad dood, van dood gaan volgens mij. Als het mij. niet in een zakje zit, dan neem ik het sowieso al niet tot me. Nee, ik, ga, ik ga, toch niet iets uit de natuur zomaar pakken en opeten. Ben je allemaal gek geworden? Oh, ik kan nee, toch niet nee, meer. Nee, Dat is gevaarlijk. Dat, dat, is, dat was vroeger tegenwoordig pakken we het allemaal in plastic in. Het is doodgespoten allemaal. En uiteindelijk doe ik het even de kraan. en dan eet ik het op. Maar ik ga niks uit de uh, leven natuur halen. Dat is het levensgevaar. ook niet uit je tuin. Nee, natuurlijk is het toch levensgevaarlijk. Komt van alles voorbij. Misschien heeft de kat er wel overheen gezeten. Weet ik allemaal. Ja, Tjuckabah. dat is het zeker. Maar ik had dus op een aardappeltje, ook. een kleintje. En ja. Dat was toen toevallig uit een dure zak. Ik denk, nou weet je wat? Ik, deze ga ik in de grond stoppen voor de lol. En dan denk ik laatst, wat komt daar nou boven? Echt, ik had gewoon vier, vier aardappels ervan. Oh. Een pontje. En, en? ze waren best heel lekker. Denk, ja. Van, ja, die heb ik gewoon opgegeten hoor. Mieters, dat heb je ook gewoon nog opgegeten. Ja, ja, ja. Het geeft een extra gevoel van, ik heb geld uitgespaard. Dat ook is toch wel raar. Ja, maar er komt wel belasting overheen. Dat weten ze wel <laughs> iets voor te bedenken. En ja, nu ze dit horen. Nu ze dit, doen, we zeker weten. Ja? Ja. ja? Oké, okay, muziek. Hier. Op de zender bij de lokale radio. Wij heten ZFM. Dat is de Z van Zandvoort. En dan FM. Ja, ik ja, denk ik leg het even een keer uit. Dat dus ja. al ja. is allemaal heel leuk. De erf tussen de nieuwsing single Papi Lotte. We can escape. You're my own papillon. The world turns too fast. feel love before it's gone. Like a sleep twitch a sleep twitch Ben ik door een luisteraar erop geweest. Die zegt van. Volgens mij ben je ontzettend gek. Op zware depressieve synthesizer muziek. Ik zeg, hoezo? Hoezo nou, dan? Elke plaat die je draait, zit er wel een... Uh, je wel, uh, een tweetal aan synthesizers in. In deze plaat ook. Papillot van de Editors. Hij is zwaar en hij zit vol met dit soort elektronische geluiden. Ja, ja, ja. Ik vind het gewoon reinig natuurlijk. Ja, dat snap je wel, ja, hoor je dat hier en, niet. Je hebt het in je gewoon om depressief in te worden. Precies. En, en, ja, nee. toebak leeft op de radio. Ja, en uh, wat, wat lees ik nou hiervoor vooral? Want mannen met snorren verdienen meer. Gemiddeld 8,2% meer dan degene met baarden. En 4,3% meer dan seksgenoten met een gladgeschoren gezicht. Zo blijkt dus uit een Amerikaans onderzoek. Maar nou ja, toen toch ook die ene acteur. Die, uh, die was ook altijd wel mooi om te zien. Uh, die uh, die uh, in, uh, in, in de detective serie speelde met die twee... Uh, Pierrot. Met die twee honden. Met die twee. Uh, eh, eh, ja. Cluzo? Nee, ja, die heeft er ook een, inderdaad. Die heeft ook eens nog. Maar ja, het is heb... dus wel zo dat mannen die op sollicitatiegesprek gaan, ja? doen er dus volgens de studie goed aan om even je snor te laten staan. En tegenover het hoger salaris. staat echter wel het feit. dat besnoorde mannen. 11% meer geld uitgeven. en 3% minder sparen. En uh, ik vraag het mij af. Het onderzoek is uitgevoerd dus door. Uh, de financiële dienstverlener Quicken. En het Amerikaanse Snorren Instituut snorren. onder 2000 deelnemers met baarden, 2000 met snorren en 2000 zonder gezichtshaar. Ik dacht dat Chilet er ook nog iets mee te maken zou hebben, maar die heeft er niks mee te maken. Nee, maar ja, die, die vaart er niet wel bij. Want, nee, ik kan uh, me voorstellen. Ja. Ze houden geld over. Dus aan de ene kant geven ze geld uit misschien aan dure artikelen, maar aan de andere kant geen scheerapparaten ja, dus ja. blijkt. En toen hebben ze dus op de wallen ook nog even gekeken hoe het zat met vrouwen met snorren, maar ja. die verdienden beduidend minder. Ja, dat kan je niet voor <laughs> voorstellen. Nou, ik zag gisteren Louis Vergaal over snorren gesproken en bleek dat Louis Vergaal vroeger, toen hij nou, een stuk jonger was, want had een Babyface. En hij heeft nog steeds een babyface. Weet ja, hij gisteren... heeft ook een gekke neus. Eh, ja, dat viel me gisteren ook over. Hij was bij Paul Witteman. En uh, zat hij aan, aan omdat hij een nieuw boek had geschreven. En, uh, ja, ja. Met een harde kant, maar een zachte binnenkant. Weet je wel? En het is, het is wel lang zitten hoor, als hij praat. Wow. Wat duurt het lang voordat er iets zinnigs uitkomt? Ja, ik vind hem, hem zo saai. Komt. Ik vind hem zo saai. Zo saai. Gauw. Maar het leuke was dat hij vroeger een, een, een, een snoer had... omdat hij nog een babyface was. had. Hij zei, ja, ik ben een jongen, jonge voetballer. Ik word niet serieus genomen. Maar laat ik eens een baard Heeft hij kweken. zelf gevoetbald ook? Hij heeft zelf gevoetbald. En dan zag je echt een hele jonge voetballer... die ook op dezelfde manier praten zoals nu. Ik denk, nou, gelukkig word je nu serieus genomen. Want als je op die leeftijd zo praat... word je zeker niet serieus genomen. Ja. Wat een trage hap allemaal. Maar goed, het, uh, het is wel grappig om die man te zien. En vooral hoe de media erop reageren. Want bijvoorbeeld Jeroen probeerde hem natuurlijk meteen uit de tent te lokken. Met allerlei vraagstellingen. En er kwam Paul, of Jeroen kwam... Nee, uh, Paul kwam er ook nog even over. Ja. Verwarrend die naam ook. Die zei even zeggen van, je bent natuurlijk trainer uh, van het jaar geworden. Zijn die anderen nou zo slecht... En ben jij zo goed? Of uh, is het ja. allemaal ruk? Of is het allemaal ruk? Maar daar stapt hij dan overheen. En hij, je ziet gewoon aan het Louis van hij, hij zegt dat hij flexibel is. Maar hij is helemaal niet flexibel. Hij, hij kan in zo'n vraaggesprek ook niet een grapje maken. Hij zit helemaal star in zijn vel. En die, die media mensen springen er maar een beetje omheen om er nog wat van te maken. Maar het is, het is niks. Ik, het viel me zwaar tegen. Dan denk ik van nee, ik vond. Uh, ik, Zonder ja, van je tijd, dat je beter die enge films kunnen gaan kijken. Ja, eigenlijk wel, maar je bent ook wel nieuwsgierig hoe zo lieve gehaald dat, uh, dat boek gaat presenteren. Maar eigenlijk uh, heeft hij er weinig echt zinnigs over gezegd. Alleen heb je toch lag zo op tafel, van, niet. Is het boek nou leuk of niet? Is het ook zo saai? Nou, ik kan me niet voorstellen dat hij echt met humor dingen brengt. Nou, of hij heeft een goede ghostwriter die het wel een beetje. Ja, dat is het wel denk lekker ik. lekker vertelt of zo. Maar hij, vond, hij vindt zichzelf wel een hele goede trainer en hij kan een heel goed leiding geven. Dat, daar was hij uh, erg van zichzelf overtuigd. Ja, ik, nee, ik, ik mag hem niet. Ik vind, nee, ik vind ik, het een ik, raar video. Ik word niet blij van die man. Nee. Nee. Hij heeft hij ook niet samengewerkt met die. Heeft hij ook niet samengewerkt met DSB? Met die schurk? Van, uh, <laughs> ja, dat zou heel goed kunnen. Die uh, Scheringa? Hey? <laughs> nee, doe mij kruif maar. Dat vind ik dan wel leuk. Dan heb je nog een keertje leuke anekdotes. anekdotes. Anekdotes, Ja. ja. Ja, vind ik gewoon veel leuk. Ja, dat is wel waar. Dus, uh, maar ja, uh, ja, ik heb niet. Uh, oh ja, ja we, we hebben toch een beetje van: hij, uh, het is wel echt een haantje, die man. Ja. Maar dan heb ik een hele leuke: er is een man in Amsterdam. Ja. Dus